Eén is, uh, ik ben hier nu met, uh, zijn we nu met z'n drieën, maar ik, ik ga nooit ergens alleen naartoe, naar een spreekbeurt. Uh, waarom niet? Nou, het is veel leuker met z'n drieën of met z'n tweeën, je hebt het overal over. We zijn daar, we maken promotie voor de vierde musketier, we doen allerlei dingen, maar ook uit een stuk bescherming. Ik zou niet de eerste spreker zijn of dominee die zijn hele bediening kwijtraakt, omdat hij in het verkeerde bed belandt. Uh, en ik heb geen behoefte om de volgende in die rij te worden. En niet dat ik precies in mijn hoofd heb van als ik in een kerk kom en dan gaat er dit of dat gebeuren. Maar als een voorzorgsmaatregel. Mijn vrouw hoeft zich nooit zorgen te maken. Ik hoef mezelf nooit zorgen te maken. Want ik ben toch nooit ergens alleen. Dus er kan nooit iets ontstaan in al die... Want ik uh, spreek heel veel door het hele land. Maar dat is een, een veiligheidsmaatregel. Uh, een andere veiligheidsmaatregel, meer op het gebied van geld... Uh, ik, ik ben nu bezig met een project waar, waar uiteindelijk heel veel geld uitkomt. Honderdduizenden euro's. En toen stond ik ook voor het punt met, uh, met mijn vrouw van... oké, okay, ja, uh, de heren die vertrouwt ons dat geld toe. Wat gaan we met dat geld doen? Ik heb het niet over die marathon, maar over een privé ding, zeg maar. En dus daar moeten we dan een keuze in maken. En dan kun je uh, zeggen, van, nou, je gaat verhuizen of je gaat een auto doen. En wij hebben ook zo onze wensenlijstjes zoals... Uh, Velen onder ons die ook hebben. En, uh, maar wij hebben de afgelopen jaren ook veel gezien van echte armoede. Ik heb het zelf gezien, maar ook mijn vrouw is een paar maanden geleden in Oeganda geweest. Daar werd, uh, bij haar bezoek werd daar een baby geboren, een meisje, en die werd genoemd naar mijn vrouw Rut. Dus zij staat er met Ruth, baby Rut in de armen. En twee weken geleden kregen wij een mailtje van de voorganger daar. Die zei van, ja, het spijt me om je mee te delen, maar baby Rut is overleden. En dat is de rauwe realiteit in dat gebied. We hebben van dichtbij armoede gezien. En het heeft ook iets in ons gedaan. Van ja, wij hebben hier, we hebben een huis, uh, een dak boven ons hoofd, we hebben auto's, mevrouw en ik één. Wij hoeven niets meer: niets meer. Tuurlijk, je kunt van alles nog willen, maar genoeg is ook genoeg. En als een, een daad in geloof, maar ook een radicale keus en ook een preventiemaatregel, want uh, geld is niet neutraal. Geld is niet neutraal. En misschien kun je denken van: ik heb geld, ik kan er goede dingen mee doen, ik kan er slechte dingen mee doen. Jezus preekt over geld in de Evangelie. Daar zegt hij: geld is de, dus hij personifieert het geld. Geld is de adikos slechte mammon. Jezus zegt over geld, geld, achter het geld zit een macht. Die macht is per definitie slecht. Dat is een persoonlijke macht. En per definitie probeert geld jou in zijn macht te krijgen. Geen uitzondering. Dus je kunt zo naïef zijn en denken van ja, ik kan veel geld hebben, ik kan weinig geld hebben, ik bepaal wat ik ermee doe... Geld heeft het inzicht om macht over jou te krijgen. Dus je moet heel goed weten, wat doe je met je geld? Wat doe je met het bezit wat de Heer je toevertrouwt? En ik heb heel wat mensen zien vervormen, het leven zien verliezen door geld. Ja, in ieder geval, mijn vrouw en ik hebben gezegd, wij richten een stichting op... Al het geld dat uit het project komt, gaat naar de stichting. En al dat geld gaat uiteindelijk naar de allerarmste. Safety. Ik hoef me er niet meer druk over te maken. Ik hoef niet meer dingen te bedenken die ik er eventueel mee kan doen. Dat is heel helder afgesproken. En die stroom die gaat naar de mensen die het echt nodig hebben. Veiligheid ook voor mezelf. Want ik ken ook mezelf. En Henk Stoorvogel is ook niet sterk genoeg om de macht van geld... Te weerstaan. Uh, ongeveer een jaar geleden belde een man mij op. Uh, of ik langs gekomen dus ik ging naar hem toe. Hij zei: Henk, ik heb een probleem, ik heb geldproblemen. Nu was dat een beetje bijzonder, want hij woonde in een kast van een huis, uh, dikke auto's. Hij verdiende 15.000 euro per maand, maar hij had geldproblemen. Ja, dat kan, maar je auto hoeveel geld je verdient, je kunt altijd geldproblemen hebben. Hij dus zei, ja, ik heb een heleboel geld, maar ik wil ook steeds meer. Ik moet steeds maar meer en groter en verder. En uh, eigenlijk wilde hij het wel anders. Maar we zaten daar en hij vertelde, hij, hij werkte knetterhard voor, die, voor al dat geld en hij had dan al die dingen. En ik zeg, nou, als je, we zitten hier nu in jouw huis. En buiten staan je auto's. Ik zeg, uh, van wie is dat allemaal? Hij zei ja, ik weet wat je nu probeert te zeggen. En dat is van, van de Heer. Maar, zegt hij, dat, dat is niet zo. Dat is niet van God, dat is van mij. Want ik heb er hard voor gewerkt en ik heb mijn best gedaan. Ik heb me helemaal drie keer in de rond gewerkt, al die offers gebracht en dat is van mij. Ik heb met mijn eigen handen verdiend. En toen zei ik tegen hem... Smeagol... Ken je Smeagol? In de ban van de ring. En er was daar zo'n hobbitfiguurtje, maar die kwam in de ban van de ring. En hij moest en zou die ring hebben. En hij ging achter die ring en hij was bereid voor die ring te doden. En uiteindelijk, naarmate die film voor het Smeagol, wordt een afzichtelijk wezentje druipend. Want het is gewoon een en al viezigheid, er is niks aantrekkelijks aan. Dat is wat er zat in die man. Smeagol. De spiegel heeft je dus te pakken. Dat is niet mooi. Maar de Heer die kan je wel bevrijden. Daar kunnen we voor bidden. De Heer moet het doen. Het gaat ook om radicale keuzes. Allebei. En we hebben een aantal sessies gehad en samen gebeden. En er zijn ook veel tranen aan te pas gekomen om het los te laten. Want wat speelde er ook mee? Oh, zijn vader... Hij wilde toch zoveel mooie grote dingen hebben, dat zijn vader kon zien dat hij het goed had gedaan. Ik heb mannen die de grootste multinationals opbouwen, één reden dat hun vader een keer tegen hen zal zeggen, jongen wat heb je dat goed gedaan. Ik preek onder andere voor mijn vader. Mijn vader is ook voorganger. En dat is niets belangrijker voor mij dan dat mijn vader tegen me zegt... Henk, jongen, mooi gesproken. Honderd mannen kunnen het hier zeggen, maar als mijn vader het zegt... Het is het meer waard dan het allemaal bij elkaar. Ken je dat? Maar hij, door de genade van de Heer en door ons gesprek en gebeden... hij brak met geld, zijn dikke SUV heeft hij ingeruild voor een Fiat Punto. Dat is groot! Dat is ongelooflijk groot. Eerst zat hij nog van: zal ik zo'n zo Mito kopen of zo? Dat is zo'n zo Alfa Romeo. Die is nog een beetje stoer. Maar nee, dan maak ik ook een statement. En dan ga ik van de SUV ga ik naar de Fiat Punto. Dat is groot, dat is bevrijding. En dus er zit daar een kerel waar iedereen tegenop kijkt: alle dingetjes die hij heeft. En nu rijdt hij daar in zo'n heel klein autootje. En dat hij nu zo'n klein autootje had, hij ook een reusachtige caravan, maar ja, dat kleine autootje kon die grote caravan niet trekken, dus ook oh, een klein caravannetje. En dat is groot. Als er toch mannen zijn in Nederland die dat soort stappen durven te zetten, die durven zeggen van, weet je, ik heb meer dan genoeg, ik kan elke dag kiezen wat ik op brood doe. Ik heb een auto, waarvoor is een auto? Een auto is om je van A naar B te vervoeren, een beetje comfortabel, dat je niet te koud hebt. Meer hoeft echt niet. En 1 miljard mensen die, die leven op, op de grens van uithongering. Wij kunnen daar verschillen in maken. En als hier toch mannen zijn dat wij durven zeggen... oké, okay, genoeg is genoeg. En wat de Heer mij verder toevertrouwt... daar ga ik over nadenken... dat ga ik op een intelligente en een goede manier... laat ik dat toestromen naar mensen die het nodig hebben. Een koninkrijk van de Heer bouwen. Een andere man die ik begeleide. En dat was een dikke A5. En ik kwam laatst naartoe, Henk, ik ga mijn A5 inruilen. En een jaar daarvoor kwam ik nog, Henk, ik ga mijn A5 inruilen, want die nieuwe A6 is uit. Oké. Okay. Maar nu kwam nou toe Henk, ik ga mijn A5 inruilen voor een, voor een polo. Klasse, jongen. Ik weet niet of er hier nog mannen zijn die bij mij een begeleiding willen, maar... Uh... <lacht> je het hoop kosten, hè? Je hoeft mij niks te betalen, maar joh, joh, joh, de, de spulletjes die gaan eraan. Maar er komt vrijheid, hè. Preventie. Vrij van de hebzucht. Vrij van de lust. Dingetjes in je leven inbouwen. Ik ken, ik ken mannen met kastjes aan een computer of kastjes aan de tv. Zodat ze gewoon niet op de verkeerde plekjes komen. Tien websites die ze kunnen bezoeken, die ze voor hun werk nodig hebben of wat dan ook. En de rest is veilig. Ik bedoel, wij zijn allemaal intelligente mannen bij elkaar. We weten hoe we dingetjes verkeerd kunnen doen. En we kunnen ook echt wel bedenken hoe we dingetjes goed kunnen doen. Als je maar echt ervoor gaat zitten en daar ook de keuzes aan koppelt van zo gaan we het dan doen. Ja, en dat is wel eventjes uitleggen aan de vrouw. Een kastje in één keer, ja. Met een wachtwoord dat alleen je vrouw weet, ja. Je kan wel een beetje sneu voelen. Maar dat is precies weer de dapperheid van het vluchten. Dat is de grootheid van de preventie. Dat is groot. Dat is moedig. Oh, dat hoop ik zo: dat er vanuit deze dag dat soort hele concrete beslissingen komen. Wie ben je? Nou ja, ik ben gewoon niet zo sterk met geld, met vrouwen, al die dingen meer, als ik zelf had gehoopt. En ik zie het onder de ogen. En ik bouw dingen in met broers, ik bouw dingen in met de Heer. Ik bouw dingen in met mijn vrouw, zodat als ik op een dag, oh, want daar komen wij, op een dag voor die troon van de Heer sta. Dat is het enige dat telt. Dat je daar komt te staan, dat je daar die woorden kunt horen. Goed gedaan. Trouwe dienaar. Goed gedaan. Dat we in het licht van de eeuwigheid onze keuzes nu mogen maken. Dat was de eerste vraag. Tweede vraag. Ons leven in het heden is een reactie op ons verleden en ons openingsbod naar de toekomst. Die, die zin die komt me ergens bekend voor. Ik weet niet of dat klopt, uh, wie hem heeft ingediend, maar uh, klopt dat of niet? Een boek of zo? Wat? Ons leven in het heden, dus ons leven nu, is een reactie op ons verleden en ons openingsbod naar de toekomst. En er wordt bijgezegd, de mannen van Lopeke Waard zitten vast en slapen als mannen. Henk, wil je hier iets over zeggen? <lacht> nou. Dus. <lacht> ja. De mannen zitten vast in slapen. Nou, ik, ik vind jullie echt uh, vandaag voorbeeldig hoor. Dat gaat echt super. Ik zat eigenlijk in de aanloop naar vandaag, zat ik heel erg, ik zat op twee gedachten. Ik denk, ga ik het hebben over Jozef in het licht van het thema, of ga ik het hebben over Mozes in het licht van het thema? Uiteindelijk heb ik gekozen voor Jozef. Bij deze vraag moest ik toch denken aan Mozes. Um, ik wil één vers lezen over Mozes. Exodus. Exodus 3 vers 11. Nee, eerst 3 vers 1. In 3 vers 1 staat... Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro te wijden. Mozes was herder. Oké, okay, als we die even vasthouden... Mozes... Mozes wordt geboren. Alle jongetjes van de Joden die moeten dood. Zijn ouders leggen hem te vondeling. Hij komt op een miraculeuze wijze komt hij terug bij zijn moeder. Kan hij nog drie jaar blijven. Maar dan staat zijn moeder hem weer af. En dan gaat hij naar de faro en daar groeit hij op aan het hof. Aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant doet dat iets met een man. Dat je vader... Jou de vondeling heeft gelegd, dat je moeder jou al deed het haar pijn, maar dat ze jou de vondeling heeft gelegd. En hij groeit op bij die Egyptenaren de enige jongen van zijn leeftijd. Alle andere joodse jongetjes van zijn leeftijd dood. Dus een overlevings, overlevende syndroom. Waarom ben ik hier op aarde? En mijn ouders die hebben mij de vondeling gelegd en dan wordt hij ouder, dan gaat hij zich toch verdiepen... gaat hij eigenlijk terug naar dat volk Israël... gaat hij er kijken, hoe gaat het met hun? Wil hij iets doen? We weten uit de geschiedschrijving... Mozes is toen al aanvoerder van het leger van de Egyptenaren geweest... naar Ethiopië. Strijder. Aanvoerder van het leger, generaal. Hij gaat er naar het volk van, van de Joden toe... hij ziet daar een mishandeling... hij slaat daar zo'n dood, dat was een kerel, hè? stond zijn mannetje wel... en hij wilde eigenlijk iets doen voor het volk komen ze erachter, hij moet wegvluchten en komt in de woestijn... en daar blijft hij 40 jaar. En dan komt dat zinnetje, Mozes, die was herder. Nou, bij de nomaden is een man nooit herder. Als je tegenwoordig naar de nomadenstammen gaat, en dat is nu niet anders dan vroeger... de schapen die worden gehoed door de vrouwen of door de kinderen... Dus die herders die hij daar wegjaagt, je ziet ook in de versen daarvoor. Eerst komen de dochters van zijn schoonvader Jethro, Reuel. Die komen met de schapen. Dus de vrouwen die zorgen voor de schapen. En hij moet wat herders wegjagen. Dat waren dan waarschijnlijk jonge jongetjes. Maar de mannen zijn strijders, zijn vorsten. Herder zijn is vrouwenwerk of werk voor kinderen. Dus hier zien wij Mozes, de strijder, wordt 40 jaar herder. Neemt genoegen met een koers van zijn leven. Dat is helemaal niet Gods idee. Nou, dat verhaal van Mozes, dat doet wel iets met mij. Want uh, toen mijn moeder zwanger was van mij. Toen ging mijn biologische vader bij haar en dus ook bij mij weg. En toen ik twee was, toen trouwde mijn moeder met de man die ik mijn vader noem. En aan de ene kant een heel fijn gezin. Maar aan de andere kant is er toch dan een beetje dat knagende gevoel... ja, mijn biologische vader vond mij dus niet waard om voor te blijven. Hij heeft me in de steek gelaten. En in mijn tienertijd speelde dat op... en je gaat allerlei oneigenlijke motieven ook ontwikkelen... Hè, dat je wil compenseren, van ik ben het wel waard om voor te blijven. Je gaat heel hard je best doen op allerlei dingen. En toen ik zelf vader werd, mijn vrouw die was zwanger van de eerste... kreeg ik toch de behoefte om... Mijn biologische vader te ontmoeten. Eigenlijk een beetje zoals Mozes terug gaat naar zijn volk en gaat kijken. Van, van wat gebeurt er nou? Hij gaat weer op zoek naar zijn wortels. En het was een hele lange zoektocht om mijn biologische pa te vinden. Uh, hij woont in, uh, in Limburg. En we hadden afgesproken in een restaurant bij Amersfoort. En uh, ik wilde eigenlijk twee dingen. Eén wilde ik een vergeving uitspreken. Van ik denk misschien zit hij ermee en dat hij nou, gewoon met een schoon geweten kan sterven. En twee, wilde ik ook weten wie die was. Dat ik daar, ja, misschien kon er iets ontstaan of zo. De ontmoeting, dat was toch een beetje een deceptie voor mij. Hij voelde zich absoluut niet schuldig aan, aan wat dan ook. Dus mijn vergeving had hij niet nodig. En hij hoefde verder ook niks met mij. Dus ja, hij ging eigenlijk met nog een grotere kater daar weg... Dan, dan dat ik daar heen ging. En dat zijn processen, dat, dat, dat doet iets met een man... Wat mij hielp was om het onder ogen te zien, erover te praten met uh, vertrouwelingen, met mijn vrouw, met mijn ouders, met mijn vader en moeder, met vrienden, ervoor te bidden, daar rust in te vinden. Ik hoef niet meer dingen te bewijzen. Maar dat je vanuit de vrede, ik leef voor de Heeren, mag gaan leven. Maar al die processen waren ook bezig in Mozes. En Mozes, de strijder, wordt Mozes de herder. En dat is misschien met de, wat met de briefje wordt bedoeld. Dit is een man, dit is een leger. En misschien zijn er hier sommigen... God heeft je als strijder bedacht. Hij heeft je als strijder gemaakt. Maar er zijn dingen in je leven gebeurd. Er zijn dingen gescheurd en dingen gebarsten. En je vader heeft dingen gedaan of niet gedaan. Of je moeder heeft dingen gedaan of niet gedaan. Of je hebt zelf dingen gedaan. Of mensen zijn je grenzen overgegaan. Er zijn dingen gebeurd en... Je hebt misschien wel een keer geprobeerd iets weer... Ah, pak het op en Mozes is vroeg toen eentje dood... Talloze mannen zijn een leven lang bezig om één grote misstap voor hunzelf weer goed te maken. Als je echt met mannen in gesprek komt, allerlei dingen die ze doen en laten, uiteindelijk gaat het dan over één ding. Waar ze zich voor schamen, één ding wat aan hun blijft kleven en een leven lang proberen ze in het reinen te komen met zichzelf. En zolang je daar niet uit bent, dan wordt de strijder wordt herder. Mozes was gewoon de schapen van zijn schoonvader te hoeden. En er komt daar de roep van de Heer: Mozes, ik heb een opdracht voor je, bevrijd dat volk. Wat zegt Mozes dan? Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik de herder? Allang geen strijder meer. Wie ben ik de doler? Ik weet niet waar ik thuis hoor. Wie ben ik met mijn gapende vaderwond? Wie ben ik? Weet je wat God dan zegt? Totaal irrelevante vraag. Hij gaat er niet op in. Het enige dat God zegt als antwoord op die vraag. Wie jij bent? Jongen. Als we nou in jou moeten gaan vroeten, dan komt alleen maar smurrie uit. Het gaat er helemaal niet om wie je nu bent. Het gaat erom wat ik van je kan maken. En weet je wat belangrijk is? Niet wie jij bent... maar ik ben bij je. Dat is verteld. En doordat ik bij jou ben... Doordat ik de zijnde ben, de klevende, doordat ik je nooit meer in de steek laat en met jou op reis ga. Daardoor wordt die doler, die herder, wordt uiteindelijk de dienaar van het huis van God, de aanvoerder van de bevrijding. Het grootste in het hoofd van de Israëlieten, die exodus, Mozes. Met een naam die doorklinkt tot in de eeuwigheid. En op zijn tachtigste begint hij een nieuwe bediening. Oh, er zitten hier een paar broeders die zijn oud. Maar het kan maar zo zijn dat de Heer je nog weer een nieuwe bediening toevertrouwt. Zelfs op hoge leeftijd. Wie ben jij? Vindt God niet zo heel interessant wat je daar zelf nou van vindt. Wie ben ik? Ja, wat moet je daarvan maken? Wie ben ik nou? Wat belangrijk is, is dat God langs zij komt. Dat je samen met hem de opdracht aangaat. En daar uiteindelijk wordt zoals God je heeft bedoeld. En dat is wat doorklinkt tot in de eeuwigheid. Dus ja, voor die mannen in de lopelijke waard die vastzitten en slapen, die leven als herders. Denk ik één ding, wanneer de Heer op een dag als deze langs zij komt en daar een roep geeft. Is het enige wat telt, niet van oh wie ben ik, maar het enige wat telt, oké okay, Heer als u het zegt. Dan ben ik bang, ik weet niet wat het gaat brengen, maar dan ga ik achter u aan. En als dat betekent radicale keuze op het gebied van geld en bezit en macht en seks en weet ik wat allemaal. Als het betekent ik ga mijn leven inzetten voor de allerarmste of voor mensen in nood, ver weg of dichtbij. Ik ga het gewoon doen. Ik weet niet hoe, maar als u erbij bent, dan ga ik het doen. Dat is wat dan telt. Ik kwam ook nog één broeder naar me toe, zei mooi, mooi verhaal, zei hij, en ook zeker geen kritiek, maar het is niet de keuze die je zelf maakt, maar ook de heren die erbij blijft. Nou, ik hoop dat ik dat hiermee ook voldoende heb benadrukt. Het gaat niet zozeer om wat jij allemaal kan, wie je bent, maar het gaat erom om de heren die meegaat, die op sleeptouw neemt, die erbij blijft. Tip voor mannen die worstelen met seksverslaving, die werd nog even binnengebracht. Doe weg wat je tot zonde verleidt. Heel goed. Ik heb er ook al een paar opmerkingen over gemaakt. Als het het internet is of de televisie of wat dan ook. Gewoon radicale keuzes daarin. Uh, als je kinderen hebt en die wil je de televisie niet ontnemen. Nou, zo'n kastje kan uitkomst bieden. Uh, ik werd nog gewezen op uh, een paar mannen hier in Woerden. Die zijn bezig voor de regio Utrecht. Ook uh, stay clean. Als je wil breken met verslavingen. Hier zijn mannen, twee mannen. Een ervaringsdeskundige en zijn broeder. Ze hebben daar een heel programma voor foldjes heb ik daar even op onze tafel neergelegd, op de boekentafel. Als je er meer info wil, ga er gewoon even heen. En help elkaar als broeders doorheen. Ja. Nou, dit is eigenlijk... Of ligt hier nog wat? Oké. Okay. Hoe ging Jezus met vragen om wie ben ik? Nou, eigenlijk hetzelfde als uiteindelijk Mozes. Jezus maat zijn identiteit volledig af aan hoe de vader over hem dacht. Voor Jezus was het niet zo belangrijk... Wie ben ik? Uiteindelijk was voor hem belangrijk. Ik doe wat ik de vader zie doen. Ik vul aan wat de vader mee bezig is. Ik maak zijn werk af. En uiteindelijk zal de vader wel zijn oordeel vellen over mij. Je leven afmeten in het licht van de eeuwigheid en vaders oordeel. Tot zover. Jij een zegen voor het eten. Zeker. Een zegen voor het eten. We samen bidden. Heren, u doorgrond ons. U weet welke dingen wij allemaal hebben gepresteerd om de waardering of de goedkeuring van een enkeling, een vader, een moeder, een broer, onszelf, om die te winnen. Heer en waar deze ongezonde onze keuzes voeden bid ik dat daar vrijheid mag komen dat wij zullen leven in reactie op uw roepstem dat wij ons leven zullen inrichten naar de opdracht die u ook voor ons heeft onszelf geven aan ons gezin en onze werkomgeving aan de allerarmste uw gemeente uzelf Hier en waar dat radicale keuzes vraagt, bid ik dat u ons de moed geeft om die te maken. Om wijs om te gaan met geld dat u ons toevertrouwt. Om wijs om te gaan met verleidingen van lust en macht. Om te durven vluchten. Om te durven preventieve maatregelen te nemen. Heer, ik bid dat u zo dingen losmaakt hier in ons zoals we hier zijn. En dat vandaag keuzes ook gemaakt mogen worden die zullen doorklinken tot in de eeuwigheid. Heer, dus we willen ook bidden voor onze broeder die gevallen is van de steiger. En die het zo moeilijk heeft. Heer, we bidden voor hem. Alsjeblieft, Heer, strek uw handen naar hem uit. En wilt u zijn hoofd op een bovennatuurlijke wijze weer herstellen. Raak hem alstublieft aan, Heer, en wilt u hem teruggeven aan zijn vrouw, aan zijn kinderen? Alstublieft, Heer, we dragen dit gezin aan u op en bidden uw vrede, uw bescherming over hen. Ook de broeder hier uit ons midden die van de trap is gevallen, Heer, we dragen ook hem aan u op en bidden dat zijn heup spoedig mag herstellen. Heer, en dat deze tijd ook van gedwongen stilgezet worden, dat u deze tijd gebruikt om tot zijn hart te spreken. Zegen hem. Heer, ook voor de maaltijd en de gesprekken die komen, wilt u ook daarin ons leiden, wilt u ons verkwikken en ons, ons als broeders een hele goede tijd samen geven. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog even zingen, dan heb je des te meer trek straks. Even gezien de tijd... Uh, Sluit ook mooi aan bij die groep mannen uit Woerden. Create in me a clean heart. Als we dat lied sa samen zingen, zingen we twee keer. Andere lied doen we een andere keer dan nog wel vandaag. En uh, daarna heb ik nog even wat mededelingen straks. Maar eerst dit lied. Misschien is het goed om het uh, staande te zingen. Maar nogmaals, dat laat ik aan u over. Een heel mooi lied. Voordat ik jullie een smakelijk eten toewens, nog even wat praktische dingen. Op twee punten wordt soep uitgedeeld. Als 160 mannen tegelijk aan de soep gaan, dat is mooi, maar dat lukt niet in één keer. Dus pak anders eerst even brood uh, zuivel te drinken of wat anders. Totdat uh, de rij bij de soep wat uh, geslonken is. Je kunt ook hier achter. kunt u ook eten. Het is lekker weer... Met de jas aan naar buiten is ook een optie, maar ook zonde. Maar dan kuch je morgen in de kerk misschien wat extra. Dat is ook weer zo lastig zingen. Maar in ieder geval, um, ja, dat is lastig als je in het onderwijs zit. Dat zijn allemaal van die standaard dingen. Maar in ieder geval, als je zometeen, kun je ook buiten lekker eten. Dus ontmoet elkaar, spreek erover. Um, je mag lieder opgeven en in de doos doen. Heb je nog niet betaald voor de dag zelf, dan wel uh, voor de sponsoractie. Heel graag. We hebben vandaag gehoord om hoe we omgaan met ons geld. Nou, neem van Henk en zijn 24 makkers aan dat dat geld goed besteed gaat worden. Ik wens jullie een bijzonder, gezegende, fijne maaltijd toe. En zie jullie graag om 1 uur. Dan gaan we samen zingen. Heb je zoiets van, nou, ik blijf praten, prima. Dan gaat gewoon de wand dicht en wij gaan hier samen de heer groot maken. Eet smakelijk.